Vierde deel tussen Rome en Athene. Buitenlands nieuws, Spanje. De communistische onlusten die in het begin van deze maand zijn uitgebroken in Madrid, Barcelona en Asturie, scheiden door het optreden van de regeringstroepen onder het commando van generaal Franco voor het grootste deel te zijn bedwongen. Vooral het arresteren van de leider van de opstand in Madrid, Largo Caballero, schijnt het verzet te hebben gebroken. De verliezen aan doden en gewonden aan beide zijden zijn aanzienlijk. Luchtvaart. De London Melbourne Race. De Engelse vlieger Shaw met zijn British Clan Eagle is door een onverklaarbare oorzaak uit de koers geraakt en heeft in de loop van zaterdagmiddag zijn toestel in de buurt van Barcelona aan de grond gezet. Daar hij geen vergunning heeft om over Spanje te vliegen, wordt gevreesd dat hij door de Spaanse politie aan de grond gehouden zal worden. Miss Cochran heeft met haar Grenville monoplane wegens een ernstige motorstoring een landing gemaakt op het vliegveld van Boekarest en bekendgemaakt dat zij van verdere deelneming afziet. De Uiver is vanmiddag om vier minuten voor twaalf van het Romeinse vliegveld Letoria gestart naar Athene. We blijven op 3.000 meter. Ja, ja. Het ziet er naar uit dat dit een rustig ritje wordt. Gemiddeld vermogen voor kruisnelheid. Ah ja, ik heb... uh, Dat zei je, al. Ik denk dat dit een rustig ritje wordt naar Athene. Het weerbericht is goed. Ik hoop het maar af. Het is oktober. Ik heb meer om deze tijd van het jaar bij de Middellandse Zee gezeten. Ja. ja. Wees maar blij dat we niet meer de route volgen op de Middellandse Zee via Afrika. Die oude fokkers waarmee we toen die sprong maakten hadden eigenlijk te weinig reservebenzine aan boord. Is dat nooit moeilijkheden gegeven? Ja, het kon wel eens spoken. En dan kwam hij aan de overkant met nog een paar liter in de tank. Maar gehaald hebben we het altijd. Ik moet het technisch logboek nog bijschrijven. Hoeveel hebben we tank, Captain? In Rome 1500 liter. En uh, dit traject is 1060 kilometer. Ja, te veel benzine is alleen maar extra gewicht. Rome, Athene. Hemelsbreed. 1.060 kilometer, 1.060 kilometer van de totale 19.877 kilometer van Mulder naar Londen naar Melbourne. Ach dit is niet het verhaal van vier mannen en een vliegmachine die van Londen naar Melbourne vliegen om te bewijzen dat de modernste vliegmachines alle afstanden tussen landen en Volkeren kunnen overbruggen. Nee, dit, is het verhaal van de oudste droom ouder dan de mensheid. Voor miljarden jaren kroop een vis aan Wal. Spreidde in duizenden jaren zijn vinnen uit tot vleugels en vloog. En die eerste mens, die eerste mens die bewust een vogel zag vliegen, keek naar zijn behaarde armen en begreep dat hij op aarde bestond, misschien wel eeuwig. Ongetelde eeuwen later vliegen zijn nakomelingen van Rome naar Athene. Heb je een grondstation van Brugge? Brindisi, Getter. Geef ze een bericht op voor Den Haag. Geef je maar, Getter. P. -h A. I. U. aan Hoofdkant KLM. Ja? Tijd, twaalf uur 31. Positie, die moet je even uitpeilen van Brugge. Jawel. Hoogte? Nou, trakverschil meegerekend. Zeg, 3100. 3100 31, meter. Vertrek Rome, 11 uur 56. Verwachte aankomst Athene, 15.30. uur 30. Alles wel aan boord. Heb je dat? Aan boord. Jawel, Ketter. Tegen drieën zeker even contact opnemen met Athene. Ja, de gewone procedure. Ah, ja, ja, Ketter. Een vraag een weerbericht. Ja, dat heeft Brindisi net gegeven. En? Precies als in Rome. Sterke wind uit uiteenlopende richtingen. In het noorden schijnt sneeuw te vallen. Echt oktoberweer. De klassieke scheepvaart lag van oktober tot maart stil vanwege de wind uit uiteenlopende richtingen. Aan de stranden stonden wegloze zeelieden. In de havens lagen opgelegde schepen. Maar we kwamen van overzee, keerden en verdwenen weer over zee, zeilend en zwenkend op de wind. Over de barbaarse wouden in het noorden vlogen kraaien en raven. Boven de bergen en woestijnen de arenden en adelaiden. In hutten, in havenkoeren, in woestijntent ontstaan de verhalen over gevleugelde engelen en vliegende monsters. Maar hier, hier tussen Rome en Athene wordt het eerst gedroomd van een mens die zich vleugels maakt van was en veren om te ontsnappen uit het labyrinth. Maar te dicht bij de zon smelten die vleugels. Eigenst ten zuidoosten van de lijn Rome-Athene ligt de zee van Icaros. Mevrouw Parmentier, hoe voelt u zich nu als de vrouw van een moderne Icaros? <huch> hoe zou ik me voelen? Mijn man is vaak weken van huis. Maandag zullen duizenden mannen naar de krant grijpen om zich een parmentier te voelen terwijl ze mijn artikel lezen. Mogelijk. Maar duizenden vrouwen zullen zich afvragen hoe u zich voelt. Hoe het is de vrouw van een moderne Icaros te zijn. Nou ja, gewoon. Het is misschien wel wat spannender dan een gewone Indiëvlucht, maar. Ik heb gebeld met het hoofdkantoor van de KLM in Den Haag. Men heeft daar de indruk dat de Uiver zich houdt aan een soort dienstregeling. Natuurlijk. Maar laat er maar aan Koen over. Aan mijn man bedoel ik. Die heeft natuurlijk een vliegplan gemaakt voor de hele reis. Was u al op Mildenhall bij de start? Mm -hmm. We waren er allemaal. Anneke Mol, de vrouw van Prins en de beloofde van Kees van Ruggen. En wat dacht u toen het startsein werd gegeven? Moet ik beslist iets speciaals hebben gevoeld? De nacht voor de start heb ik gezorgd dat hij op tijd in bed kwam. We hebben geslapen in een of andere barak. Die stond daar ergens aan de rand van het veld. Waarschijnlijk een barak van de RRF. Het was wat primitief, maar Koen heeft goed geslapen. De andere trouwens ook. Ze zijn fris aan de reis begonnen. Sorry, ik begrijp niet wat u meer wilt weten. Waarschijnlijk weet hij het zelf ook niet. Ook voor hem is het verhaal van Icaros alleen maar een Griekse legende die hij op school heeft gelezen, meer niet. Mevrouw Mol, u zou ik dezelfde vragen willen stellen die ik ook aan mevrouw Parmentier heb voorgelegd. Welke vraag? Hoe voelt u zich als de vrouw van een moderne Icaros? Ik weet zeker dat Jan geen Icaros zal blijken te zijn. Jan is geen overmoedige wagen als die goede raad in de wind slaat. En dat deed Icaros wel, als ik me goed herinner. Nou ja, het is, uh, het is ook maar bij wijze van spreken. Ik heb u al gezegd... Ik... Ik zie het nut van dit vraaggesprek niet in. Ook al omdat u maar iets zegt en schrijft, bewijzen van spreken. Ze zeggen allebei de verkeerde dingen. Omdat ze niet weten in welk drama ze een rol aan het spelen zijn. Voor hen is die vlucht van de Uivel begonnen op zaterdag 20 oktober 1934, s morgens om 6 uur 35.5. En niet miljarden jaren geleden toen de mens voor het eerst bewust een vogelvliegen zag. Ik, ik stel vragen waarop het publiek een antwoord wil horen. Dat is dus om beter welke koffie ik drink. Of dat merk ik merk goed ik draag. De, de kop van mijn artikel wordt de vrouw van onze helden. Oh, ik weet zeker dat Koen zich helemaal geen held voelt. En Jan ook niet. Maar als je hem een avonturier noemt, dan zegt hij misschien ja. Familietrek, er zitten zeevaarders bij me. Een bouwen vond nieuwe diep wat te klein. Hij was bij de marine luchtvaartdienst. Maar dan zie je ook niks van de wereld. Oké, Kees heeft wel wat van de wereld gezien toen hij scheepstillegrafist was voor Radio Scheveningen. Oh. Maar hij wilde liever vliegen. Waarom? Dan moet u niet zoveel vragen. Hoe dat voor schiphol zijn. Met mevrouw Parmentier. Ja, daar spreekt u mee. Ja? Fijn, dank u. Ja, graag. Ja, ik ben thuis. Uitstekend, dank u. Ze zitten ergens tussen Rome en Athene. De vlucht schijnt normaal. Dat de Middellandse Zee daar beneden, prins? Nee, mevrouw, dat is de Adriatische Zee. We komen dadelijk boven Dalmatie. U hebt hier zelf nooit gevlogen, mevrouw? Nee, ik heb alleen maar in een sportvliegtuig wat boven Duitsland rondgevlogen. Ik heb nooit hier gevlogen waar Vetel met zijn geleende zonnewagen reed. <laughs> ik heb me wel eens afgevraagd hoe een vrouw er toch toe komt te gaan vliegen. Ja, dat een man vliegen hier wordt, kan ik me voorstellen, maar, maar een vrouw. <laughs> Mijn grootmoeder zou het dan ook vast niet netjes hebben gevonden. oh ja, maar dat bedoel ik niet. U ja. vindt het onvrouwelijk? Ja, ik, ik, ik weet het niet. oh daar heb je de berg van Griekenland al. Meneer Prins, u hebt hier meer gevlogen. Kunnen wij vanuit ons liedmachientje wat van de oudheden zien? Theater van Olympia bijvoorbeeld? Nou, ik heb er nooit op gelet. Misschien wel... Het weer is helder genoeg. Och, kunt u niet aan de commandant vragen wat lager te vliegen... en zijn koers over Olympia en Tebe te nemen? Ik kan het natuurlijk vragen, mevrouw, maar ik denk niet dat hij dat zal doen. <laughs> Jammer. We zijn aan een wedstrijd bezig, mevrouw. En dan telt iedere minuut. Ja, ik denk niet dat we dat van de heer Parmentier kunnen vragen. Jammer, ik zou graag het theater zien waar de spelen van Euripides gespeeld zijn. Het treurspel Veton van Euripides. De tekst is verloren gegaan, maar wij, wij kennen het verhaal. Phaeton is de zoon van Helios, de zonnegod en een aardse vrouw Chimène. Twijfel aan zijn afkomst doet hem aan zijn vader vragen een dag de zonnewagen te mogen besturen. Alleen een halfgod kan langs de hemel rijden. Maar ook halfgoden moeten zorgvuldigheid bedrachten. Veton raakte het stuur over zijn geleende zonnewagen kwijt. Hij rijdt dicht langs de aarde en verschroeit vruchtbaar land tot de Sahara en alle bewoners van Afrika tot Negers. En had thuis niets ingegrepen, de hele wereld was verbrand. Ik zoek het in een krantenknipsel. Een krant van Rotterdam, nee dat is het niet. Coventry ook niet, luchtvloot boven Dresden, dat zoek ik ook niet. O oh ja, hier, dit dit. Hm. New York, 6 augustus 1945. Hedenmorgen om 9 uur 15 heeft een B-29 bommenwerper onder commando van kolonel Dallado Tibbet boven Nagasaki een atoombom uitgeworpen. Toen de mens alleen nog maar van vliegen droomde, wist men toen al tussen Rome en Athene al waarop het uit zou lopen als de mens het vliegen eenmaal zou leren, Bij kapitein, We moeten twee graden zuidelijk vervoeren. Dank je. Zal ik onze landing vast aanmelden? Ja, doe dat maar. Attene zijn dat we gelijk kunnen landing hebben. Mooi. Oh, nog een bericht van de KLM-agent. De tankwagen staat bij. Goed. We gaan langzaam zakken, mol. Hoi, ja, jij... hè. Zet jij hem neer? Ja. Bij het Baken van Brugge? Allebei paar minuten. Luchtvaartnieuws. Straffenhagen, 20 oktober. Het kantoor van de KLM maakt bekend dat de Uiver vanmiddag om 15.32 uur 32 in Athene is geland. Na een oponthoud van 19 minuten is het toestel weer opgestegen in de richting van Aleppo. Van de andere deelnemers zijn nog geen berichten ontvangen. Alleen is bekend dat de Uiver de eerste deelnemer aan de race is die op het vliegveld van Athene is geland.